door politieke en sociale groepen die samenwerken in een platform... dat kort geleden is opgericht. Het Israëlische leger zegt de langste en diepste tunnel... tot nu toe ontdekt te hebben vanuit de Gaza-strook. De tunnel reikte tot enkele meters in Israëlisch grondgebied... maar strekte zich aan de andere kant kilometers ver uit. Er zouden ook meerdere verbindingen geweest zijn met andere tunnels. Er zou sinds 2014 door Hamas aan de tunnel gewerkt zijn. Een uitgang aan de Israëlische zijde was er nog niet... De afgelopen dagen is het bouwwerk gevuld met materiaal waardoor hij voorlopig onbruikbaar gemaakt zou zijn. Het is de vijfde tunnel die Israël in vijf maanden heeft ontdekt. En Chantal Blaak heeft de Amstel Gold Race gewonnen, de wereldkampioen reed meer dan 60 kilometer in de kopgroep en bleef in de sprint moeiteloos Lucinda Brandt en Amanda Spread voor.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 Ja, uh, ja. Het is, uh, ja, goed, maar dat maakt niet uit. Uh, welkom in het uh, tweede uur. Uh, het laatste uur is het inmiddels alweer één. CFM Sport Live, ja. samenwerkingsverband tussen CFM Radio in Zandvoort, de lokale radio en voetbal in Haarlem.nl. Feyenoord tegen Utrecht is gespeeld. Het is uh, Torenstra die voorzette, Sam Larsen die de 3-1 erin tikte. En bij Groningen tegen Roda is het 2-1. Uh, Ricardo, achter de knoppen... Ricardo, jij hebt iets heel bijzonders... Ik iets heel bijzonders. Heb je het gevonden? Nee, als het goed is, hebben we eerst nog Miranda, toch? Nee, nog niet. Dat hebben we nog niet te pakken gekregen. Maar dat gaan we zo wel even nog even doen. Want dat is de wedstrijd OG. Wie die nog gespeeld is of op het punt staat om te eindigen. Maar dat doen we zo dan nog. Je gaat richting het einde en er is nog een score. Maar dat gaan we zo meteen van Miranda horen. Tuurlijk. En Henny, ik heb jou beloofd dat we het laatste uur gaan knallen. Maar je hebt ook de muziek van het wereldkampioenschap voetbal. Ja, die heb ik zo meteen voor jou. Oh, Daar ah, ben ah, dan ik dan we heel gaan. benieuwd naar. Heel benieuwd naar. Lukt het niet? Nee, de muziek die, uh, die oh. er Nou, mee. dan nog oh. maar even de oh. Amsterdam Goldrace. Nog 41,6 kilometer. De voorsprong van de negen koplopers. 2 minuten en 29 seconden. Dat is niet genoeg. Die worden zo dadelijk ingepakt, zeg maar. En dan uh, is het daar ook over natuurlijk. Uh, ja, en dan krijgen we Roda JC. Het heeft nog 10 minuten de tijd om uh, de gelijkmaker te maken. Mocht hij vallen, dan staan de Limburgers 7 punten voor op Twente. En kan Roda eigenlijk niet meer rechtstreeks degraderen. Maar bij de achterstand van 2-1 is het moeilijk. En ziet het er voor Groningen natuurlijk heel goed uit. Pools zal de rest van de Amstel Goals Race gebruiken als een chique training... voor Luik Bastenaker Luik voor volgende week. Die zit er nog wel bij na, met nog 43 kilometer te gaan, maar uh, ja, hij heeft zijn rentree gemaakt en dat is natuurlijk goed nieuws. Psv Ajax nog iets meer dan een half uur. De Amstel Gold Race, 41 kilometer te gaan. Voorsprong van de negen koplopers. Met Br Bram Tankink, die nu uh, aan de waterfles zit. Uh, als een van de uitblinkers. Voorsprong nog maar 2 minuten 32 ja, en 32 seconden. Ik zeg er nog bij dat de heren nu op weg zijn naar de Kruisberg in de buurt van Waalwiller. Want daar gaan ze links afslaan en dan gaat het echt uh, het spel op de wagen gezet worden. Nou, de ja. muziek dan maar. Ja, als het goed is, hebben we hem gevonden. Het geluistert ja. helemaal uit. Dus, uh, ah, daar komt hij. Sport live. We gaan snel terug naar uh, Henny Rukkert. Ja, want uh, de wedstrijd lopen ze langzamerhand op zijn eind... en uh, bij DSS-OG was het 2-0. Miranda, hoeveel staat het nu? Het is 2-1 geworden met een uh, penalty voor OG nog. En wie maakte die? Jure Dekker. Dekker, hartstikke goed. Ja. En hoe lang moet je nog spelen? Nee, we zijn al klaar. Oh, het is klaar, het is dus een 2-1 uitslag. DSS wint van OG met 2-1... Uh, de laatste goal gemaakt door Dekker uit een strafschop. De eerste twee goals op Baida. En de eerste weet ik eigenlijk niet, maar dat maakt verder niet zoveel uit. DSS wint weer, doet Daniel goede zaken. Daniel was de 1-0. Wat zeg je, sorry? Daniel Hagen was de 1-0. Oké, okay, Daniel Hagen, dankjewel. Miranda, heerlijk, een vrouw bij het voetbal. Nou, mooi zo. Had je een leuke wedstrijd? Nee, het was geen leuke wedstrijd. Het was uh, te erg om naar te kijken. <laughs> ja, dat zei je straks al. Maar ja, DSS doet wel goede zaken. Absoluut, en uh, ook verdiend. Leuk om te horen. Dankjewel voor je bijdrage, meis. Graag tot volgende week. Oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi. Dat, uh, nou, ik heb nog iets uit de regio. Want uh, het is, er werd ook gehandbald vandaag. Of tenminste, gisteren werd dat gedaan. Uh, via de kanalen van NH Nieuws heb ik dan uh, het volgende. De handballers van Aalsmeer. Die hebben namelijk in eigen huis met 34-29 gewonnen van Volendam. En daardoor gaan ze van Volendam in de stand van de kampioenspoel voorbij. De wedstrijd in Aalsmeer die ging wel... En ze waren heel erg gelijk op. Maar in de eerste helft had dan bij 13-16 al drie punten voorsprong. Maar groter werd het verschil eigenlijk nooit. Met 16-17 stand gingen de ploegen rusten. En in de tweede helft ging de score tot 26-26 gelijk op. En daarna nam Aalsmeer langzaam een voorsprong. Coach Peter Portenge van Volendam probeerde nog wat te veranderen door twee minuten voortijd bij eh, een 32-29 stand een time-out te nemen. En nadat Beemsterboer vervolgens de lat, eh, op de lat schoot en Aalsmeer aan de andere kant wel raak schoot, was het over en uit en werd het zelfs nog 34-29. Aalsmeer staat nu tweede eh, op de plaats in de kampioenspool met zes punten uit drie duels. En Falentam volgt daarachter met vijf punten. Het uh, Limburgse Lions voert de ranglijst nog altijd aan met acht punten. De laatste minuten lopen bij Feyenoord SC Utrecht 3-1. En SC Groningen Roda uh, JC uit Kerkraden 2-1. Dat betekent uh, dat het voor Groningen zo goed als zeker is dat ze erin blijven en dat de Roda verder wegzakt. Dat is natuurlijk duidelijk. De Amsterdam Road race, nog 37,5 kilometer. Voorsprong van de negen koplopers, 1 minuut en 54 seconden. Het schiet er nu keihard af. En de mannen zijn bezig in de beklimming. Het is er heel spannend, maar ja, dat is het eigenlijk de hele middag al bij ons. ZFM Sport Live. Samenwerking tussen ZFM Radio en voetbal in Haarlem. Voetbal in Haarlem, om daar meteen even op door te gaan. Zal ik jou even de eindstanden geven van de diverse wedstrijden? Hè? Ja, doe maar. Yes. Dan uh, hebben we Zwanenburg BSM, is uiteindelijk 6-1 geworden. Dat zegt nogal wat, hè? Zwanenburg is goed bezig. Die de CW, de CW, uh, maken CW. nog kans. Laakkwartier DSOV, 1-2. En bij DSOV hebben we gescoord Joey Carolina en uh, Martijn Nelens. Uh, Die blijven dus fors op kop. Uh, zeker. Um, Spanenwoude, Roda 23, is 3-5 gebleven. Klint van der Dijl twee keer voor Spanenwoude en Don Rutte één keer voor Spanenwoude. Um, dan hebben we de doelpuntenmakers nog eventjes van Zwanenburg Rick van Veen twee keer, Mark Mul twee keer, Justin Schouten en Joshua van Mau. En um, als een na laatste Sporting Martinez Allianz 1-2 geworden en schoten de Kennemers 2-0. Wie maakte de winnende van Allianz, weet je dat? Nee, heb ik helaas nog ja, okay. niet doorgekregen. Wat ik wel weet, Hen. Ik had tegen jou gezegd, Phil. Heb jij het nieuwe nummer van het WK van dit jaar al gehoord? Nee. Ik ga hem jou laten horen, Annie. De muziek van het wereldkampioenschap in Rusland. Jason Derulo. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. And count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying... we Agent Rulo. Wat? Vind je het wat, hè? Ja, heerlijk man. Dat is, echt Dat is toch een WK nummer, of niet? Ja, het hoort er wel een beetje bij, uh, bij, uh, bij een beetje het, het sfeertje van een WK voetbal op uh, te roepen. En ik geloof, als ik uh, zo met jou net uh, erover had. Ik denk nog, twee maanden. En dan is het wel zover. Ja, heerlijk, toch? Jongens, we gaan naar de Amsterdam Gold Race. Nog 35 kilometer. 1 minuut 50 is de voorsprong. De mannen die uh, worden gelost uit de kopgroep. Dat zijn er nogal wat. Riesebeek, Dunbar, Grameek, Raddock. Het, uh, het is fantastisch. Maar goed, het gebeurt. Nog 35 kilometer, zei ik. En daar gaan we dus. Ze zitten nu op de IJzerbosweg. Nog naar de Fromberg en de Keutenberg. Spannend genoeg. Feyenoord is afgelopen. Het is 3-1 geworden voor de Rotterdammers. En volgende week wacht de bekerfinale tegen AZ. Groningen kerkraden zit in de derde minuut van de extra speeltijd. Het is nog steeds 2-1 voor Groningen. 34,6 kilometer, voorsprong 1 minuut en 43. Het wordt spannender en spannender. Ook in Eindhoven nog 25 minuten. En dan wordt PSV door Ajax van de mat gespeeld. Is dat niet een wens die de vader van gedachten is? Of? Ja, maar mijn vader was heel belangrijk in mijn leven. Uh, heb jij nog wat? Ik uh, heb nog wel wat klaarstaan ja, ja. voor jullie. Mannen. Oh, nou, uh, <laughs> dan hoor ik dat graag. Ik heb het gevoel in mijn bones. Het is een lekker wavy, maar ik turn it on. Offer of my city, offer of my home.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 When you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 Justin Timberlake was dat. In het laatste uur, uh, Ricky. Ja, ik had jou beloofd dat we een beetje gingen knallen. Hè? Dus uh, de oude muziek die gaat allemaal even aan de kant. En we gaan een beetje naar uh, de 2018 muziek toe. Ja. En het is herkenbaar, want uh, Jaap had al heel snel door dat Justin Timberlake was het natuurlijk. Ja. De vier minuten extra tijd bij Groningen. Roda JC zijn ook voorbij. Groningen trekt het duel over de streep. En wint met 2-1 van Roda JC. De thuisploeg staat nu weer dertiende. En heeft 7, munten, 7 punten meer dan Roda JC. Dat nog altijd op de zestiende plaats staat. En ik had u al verteld dat Feyenoord-Utrecht met 3-1 ook afgelopen was. Uh, we kijken naar de Amstel Gold Race. Want daar is het bijzonder spannend. Nog 31,8 kilometer. Voorsprong van 1 minuut 43. En wie zit er... Uh, aan kop te sleuren. Dat is Tim Wellens. Die woensdag de winnaar was van de Brabantse pijl. Ziet er prachtig uit allemaal. De 1 minuut 36 zal snel genoeg over zijn. En dan gaan de laatste calls. Die gaan gewoon de beslissing brengen. Ja. En jij hebt er gereden Joop. Uh, ja, ik heb er gereden en uh, het staat er hier en daar een beetje in bloei ook. Maar daar zullen de renners waarschijnlijk een beetje uh, weinig oog voor hebben. Ikzelf heb ooit nog eens een keer met uh, een deel van het parcours. Ik, uh, ik bedoel, ik ga niet 220 kilometer rijden over die Limburgse heuvels. Want dan ben ik helemaal uh, uitgepeerd. Uh, maar ik heb wel een flink deel van die heuvels uh, gehad. Uh, bijvoorbeeld die Kruisberg waar we het net over hadden. Maar ook bijvoorbeeld de IJzerbosweg. En dat is een, een, een lekker ding uh, om het in die termen te gooien. Uh, daarna heb je ook nog de Keutenberg. En dat is echt een kuitenbijter. Maar er is nog meer, want uh, Steven Rooks... die werd door de regionale zender ook al uh, geïnterviewd. Um, hij heeft uh, ook een aantal malen meegedaan. Rooks zelf vond die klassieker in 1986... En in 2001 was de laatste Nederlandse winnaar... en dat was Erik Dekker. Dus voor die mensen die dat nog niet wisten... maar dat is ook alweer bijna 17 jaar geleden. Wat zeg ik? 17 jaar geleden. Ja. Zoetemelk, zo vertelt Rooks tegen de regionale zender... die heeft hem verrast in 1986 in de slotfase... Uh, hij reed op het zwaarste voorzet. Uh, dat was volgens Rooks de 53-12. Joop verraste me en vertrok op de 14. En toen moest ik op die zware plaat het gat dichtrijden. Zo vertelt hij. Uh, dat lukte gelukkig wel. En Een jaar later zaten we weer vooruit... Ik gunde het hem toen en riep ga maar, ik ga er niet achteraan. En zo won zoetemelk op zijn 39ste. Dat was dus in 1987. Uh, soms worden er, zo zegt Rooks ook, uh, afspraken gemaakt in de kopgroep. Maar die worden niet altijd nagekomen. In 1987, zo vertelt uh, um, Rooks, uh, riep Teun van Vliet in de Omloop het Volk... 20.000. En hij zei dat nadat hij gewonnen had... dat er nooit was afgesproken. Je moet ook bedenken dat als je niet uitkomt in een kopgroep... de kans bestaat dat je wordt teruggehaald... en dan heb je helemaal niets. Maar tegenwoordig gaat dat niet meer zo. En volgens Rooks uh, is Miguel Kwiatowski, de man die ook al een keer eerder wereldkampioen is geweest... de grootste kanshebber. Hij is sterk en snel. De Bemelenberg is nu de laatste berg... en daarna zijn er smalle wegen uh, op weg naar de finish en als je daar alleen boven komt, heb je een betere kans om weg te blijven dan voorheen met die brede wegen aan het eind. Er zijn veel rijders die kunnen winnen in de race van 200 kilometer, maar dit is wel 250 kilometer en dat is volgens Rooks wel heel wat anders. En Niki Terpstra is volgens Rooks de outsider, maar uh, of hij dat gaat worden, uh, vraag ik mij erg af, want hij heeft al twee keer een, uh, een inspanning moeten doen tijdens uh, de afgelopen klassiekers. Uh, die ene heeft hij weten winnen en die andere, daar werd hij derde, dus Even de acute stand. Ja. Met nog 35 kilometer te gaan, uh, moest ta Tanking, Bram Tanking, een van de uitblinkers in die kopgroep van 9, die werd gelost op de Kruisberg. Alleen Riesebeek, Dunbar, Grmee, Craddock en Van Hekken houden nog stand tegen het jagende peloton. Er moet nog 29 kilometer gereden worden. En er worden nu uit die kopgroep van het peloton... rijden renners weg. We gaan eens even proberen te volgen wat er nu verder gebeurt. Even voor u ter informatie. De finish zal niet voor 5 uur zijn... Dus wij hebben als drie brave sportmannen in ZFM Sportlijf maar besloten. om toch het eind van de Amsterdam Gold Race ja. maar mee te nemen. Allemaal onder dwang, ja. Een beetje, het is wel een beetje dwang, natuurlijk. Hè? Je wil hier niet tegen tegenspreken, hoor. Nee, uh, we, we zouden niet durven. want als we dat, dat gaan doen. Ja, dan zijn we volgende week niet meer welkom, denk ik, in dit ja. pand. Daar ben ik ook. Tim Wellens en Tish Benoot zijn de mannen die op kop rijden van het peloton. Nog precies te gaan. 28,7 kilometer. Voorsprong van de kopgroep van 5. Nog maar 1 minuut en 27. Het wordt spannender en spannender. Heb je ook muziek?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 van Montel Jordan ja. ja zo kan je hem ook weer gebruiken in de nieuwe hè? ja er uh, is sowieso. een mix van, uh, van Joe Stone om uh, even voor jullie informatie uh, <laughs> nou, dat is goed. Het <laughs> is mooi voor de popquiz die ik ook nog eens een keer mag spelen. Dus uh, wie weet. 27 kilometer en 400 meter nog te rijden. Voorsprong van de koplopers. 1 minuut en 10. Sagan uh, op kop van de achtervolgers. Nadat Ion Isagire een, uh, een aanval had gedaan. De Spaanse renner van Bagrain, Merida. Sprong weg uit de peloton. Maar hij is weer teruggepakt. En het is nu dus de grote man, de wereldkampioen. En we hadden het uh, eigenlijk al gezegd, hè? Peter Sagan. Die zit toch gewoon weer. Niet de linkerballen. Maar gewoon fantastisch te fietsen. Wat een heerlijke man is dat. 27,1 kilometer. Nog 1 minuut en 5 voor de vijf koplopers. Wat een spanning. Daar En dan gaan we richting Kouwberg. En die zal weer scherprechter zijn. Uh, dat denk ik ook. Uh, nog even vooruitlopend op die andere, uh, wets, uh, een andere uh, sport. Dat is uh, de voetbalwedstrijd tussen PSV en Ajax. Want ook Sjaak Zwart heeft uh, zich nog eventjes uh, gemengd... in het uh, verhaal uh, rondom deze wedstrijd. En uh, mister Ajax zegt uh, zelf dat uh, Ajax vandaag gaat winnen met 2-1. Dat is wel een hele optimistische uh, uh, uitslag. Uh, ik zelf ga wel een klein beetje met hem mee. Maar goed, je weet het nooit. De Amsterdammers willen niet dat PSV tegen hen kampioen wordt. Maar een Amsterdams kampioenschap zit er niet meer in. Als we op vier of vijf punten hadden gestaan... was er nog een kans geweest om kampioen te worden. Maar met uh, zeven punten achterstand... Uh, dan wordt het er wel een beetje te veel van het goede, zo zegt Zwart. De punten waar volgens Zwart de boel is een beetje verspeeld... dat is gebeurd tegen Vitesse, Utrecht en ADO Den Haag. En volgens Zwart is het wel zo, als ze dat niet hadden gedaan... waren ze nu wel kampioen geweest... Maar, zegt hij ook, als je je kan, alleen kan opladen voor wedstrijden tegen topploegen, dan is er ook iets niet goed. Uh, Gerard van de Lem die, uh, heeft daar ook nog wat aan toegevoegd uh, in dat hele woordenspel. Het seizoen begon natuurlijk al slecht met het drama van Nouri En dan halverwege ook nog eens een trainerswissel. Dat werkt volgens van de Lem niet. Uh, bovendien had, uh, hadden ze ook nog Keizer nooit aan moeten stellen voor het eerste. Maar meteen een ervaren trainer aan moeten trekken. En nu is Ten Hag uh, dat uh, halverwege het seizoen ingestapt. Maar ja, uh, welke krachten er allemaal vrijkomen komen bij een club als Ajax... dat weet niemand eigenlijk. Een jongen als Frank de Boer, zo zegt uh, Van der Lem, had natuurlijk ook weinig ervaring... maar die wist precies hoe dat allemaal gaat binnen de ploeg. En uh, nu zal uh, het uh, Erik Ten Hag zijn die uh, de poppetjes straks moet neerzetten... Nou, Henny had dat al uh, gedaan uh, ergens uh, in, uh, eerder al in deze uitzending. Het, uh, het lijkt wel opvreet werk, als ik het, uh, de opstelling mag geloven. En uh, als we nu weer uh, kijken naar de Amsterdam Gold Race... zijn er alweer wat kilometertjes uh, weer afgelegd uh, op het parcours. Nog 25,7 kilometer, voorsprong van de koplopers. Nog maar 42 seconden. Ja, ik, uh, ik weet het niet. Het is natuurlijk ontzettend spannend. Uh -huh. Het is een hele mooie wedstrijd. He, maar zo weinig kilometers nog maar 25, iets meer dan 25. En er is een groepje weg uit het peloton, nee, die zijn nu weer teruggepakt. Vogelzang was daarmee bezig, Casparato heeft het geprobeerd. Maar ze zitten nu weer allemaal bij elkaar op 41 seconden van de koplopers. En dat zijn er nog vijf. Ik ben benieuwd, ik ja. ben heel benieuwd wat daar er gebeurt. Daar zit, daar zit, dank ik, dus nog ongetwijfeld uh, tussen. <lacht> um, ik, ik kijk weer even naar jou, uh, Rigo, Want... Wat ik denk, dat, uh, Ja, ik weet het niet. Maar misschien ja, uh, dat je nog, nog al... iets uh, fijn hebt uh, klaarstaan. Of in, wat dan ook. Inmiddels zijn natuurlijk de meeste wedstrijden afgelopen. Ja. Huh. Um, dus allereerst eventjes, nog één keertje de voetbalnadem-app. Ja. Stem op de man van de wedstrijd, hè? Ja, dat is belangrijk, hè? En ik denk dat Marcel Looy ook wel gaat, uh, gaat stemmen. Ja? Hij heeft zowaar weer eens een keertje drie punten gepakt. Oh, dat is leuk. Tegen? Hij heeft uh, twee-een gewonnen van Diemen. In Schwier En en uh, Luluima. Ja? Eén idee, die ken ik persoonlijk niet. Maar die hebben beide doelpunten. Uh, gescoord. Dus er zijn weer drie punten in de, in de tas. VVH Veldsbroek, hè? Dat ja, VVH Velsbroek. Ja, ja. Uh, trouwens, een heel leuk sportcomplex, vind ik. Supergezellige club. Ja, Dat ook. ja, ik ben er, uh, ben er uh, drie keer geweest, uh, maar er is toch wel altijd een, uh, het is een, een leuk graag. sfeertje. Het is, het is een beetje ons kind, ons uh, verhaal eigenlijk ook. Uh, het, is, uh, uh, het is een hele kleine club, ja, uh, klopt. maar echt zo gezellig. En weet je wat het is? Als verslaggever, hè? je komt bij... Legio aan clubs. Ja. En ik durf toch echt wel te zeggen... dat VVA een van de, de, de gezelligste clubs is... waar je gewoon zo ontvangen wordt. Je wordt opgenomen in de, in de club... terwijl je nou, misschien nog ook, nooit bent geweest. Je gaat er bijna in mee. Ik heb eens een keer aan een wedstrijd tussen VVA Velsbroek en Wavelhoog gezien. Dat, uh, nou, het, uh, dat, dat ging op het scherpst van de snede in, uh, in die wedstrijd. <laughs> maar ja, dat was ook een echte, een echte derby uh, toen de tijd. Ik praat dan over een denk een jaar of vijf terug alweer. Dus... Ja, dat is wel vergeleken, inderdaad. Ja. De mensen van VVH zijn ook mensen met een warm hart. Want vorige week kregen we een warme cake... aan het begin van onze uitzending. Nee. En vanmiddag kregen we hier stroopwafels. Uh, oh. ja. Ben je niet je printen als je wat meeneemt, hoor? Ja, ja, ja, ja. zeker. Kreuziger uh, is in de achtervolging, jongens. En wat zegt uh, Erik ten Hag? We zullen proberen te ageren zoals Ajax altijd wil. Dat zei hij tegen Fox Sport. We willen domineren. Filip is een slimme coach... en die heeft zijn helft dan ook wel een beetje... Aangepast. Daar heeft hij bepaalde ideeën bij en daar moeten wij op inspelen. We hebben technisch heel vaardige spelers en van daaruit zullen we de wedstrijd benaderen. Ik denk dat het een heet middagje gaat worden, maar ik hoop wel met respect voor elkaar. Nou, dat is natuurlijk een aardige opmerking van deze Ajax trainer. Ja. Op het wielrennen 23,8 kilometer 53 seconden voorsprong. Twee achtervolgers uh, op die uh, koplopers. Ik uh, ben heel benieuwd hoe het gaat verder uh, zijn, jongens, jullie. Ja, um, als er nu nog uh, een kopgroep uh, van vijf man is... ik uh, denk, uh, uh, ja, Tanking heeft daar al een hele lange tijd voor opgereden... maar die zal hem zeker niet gaan winnen vanmiddag, dat, dat geloof ik niet. Nee, dat kan niet meer. Nee. Uh, Isaac die is weer gegrepen. En nou zijn het Kreuziger en Casparato die in de achtervolging zitten. Uh, beide oud-winnaars, in 2013 Casparato in 2012 en 2016. Ze slaan een gaatje van 20 seconden met het peloton... En zijn in achtervolging op 55 seconden op de vijf koplopers. Ja, En ik zie al iemand van Quickstep uh, daar uh, voorop aan het uh, peloton behoorlijk aan het sleuren. Dus dat uh, zal met no time straks uh, um, naar beneden gaan, die, uh, die voorsprong van die achtervolgers. En dan uh, gaat het echt uh, gebeuren. Want uh, we zitten nu in de buurt van, uh, van Sibbe. Dus dat uh, gaat uh, zodanig toch wel het uh, spel op de wagen worden gezet, denk ik. Nog vijf minuten, dan begint het spel op de wagen in Eindhoven. Namelijk PSV Ajax. En we zien dat uh, Kwiatkowski... die ook toch een van de kanshebbers vandaag was... gewoon in het peloton zit met een aantal mannen van de Nederlandse ploeg. Eens even kijken. Groetsikker en Casparato. Die zijn in achtervolging, hebben nog maar 30 seconden achterstand op de koplopers. Het peloton ligt op 54 seconden en er is nog 22,6 kilometer te rijden. En wij gaan luisteren naar ja. Zigala. Will you lay me down? Make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 zeggen, de muziek wordt beter in het ja. laatste uur. De spanning stijgt ook nog drie minuten dan begint PSV Ajax... Maar ook in de Amstel Gold Race wordt het spannender en spannender. Nog 19,8 kilometer te rijden. En we hebben dus een kopgroepje van vijf man met daarin de Nederlander Riesebeek, die dat fantastisch doet de hele dag. Die hebben dus een uh, voorsprong van 18 seconden op twee mannen die volgen, Kreuziger en Casparotto. Beide winnaars van eerdere edities van de Amstel Gold Race. En op één minuut rijdt het peloton met daarin de Nederlanders Geesink, Tankink en Mollema. Het is Super, super spannend. De 14 seconden die ze nog hebben op Casparato en op Kreutziger zegt veel. En de 43 seconden waarop het peloton nou rijdt, zegt ook veel. De spanning neemt toe, de laatste bergen komen eraan. De spanning neemt toe, jongens. Kijk eens op de klok. Over spanning gesproken. We gaan zo beginnen. Uh, dan gaat PSV, PSV Ajax beginnen. Ja, ah, uh, op Facebook is dat altijd. Uh, ik, ik, ik heb heel veel mensen uh, in mijn uh, clubje op Facebook. Uh, nou, op elke, uh, als er ook maar iets met Ajax gebeurt. Uh, hoppata, dan uh, stijgen ze al op. En dan wordt het, uh, ontploft Facebook. Uh, dus ja, ik ben heel benieuwd wat daar uh, straks allemaal over te melden gaat. Ja, Zometeen heel erg stil op Facebook, denk ik. Totdat het eerste doelpunt gescoord ja, wordt. dan zullen de ajax supporters zich met name gaan uh, melden. Uh, we zijn trouwens hier uh, uh, bij het uh, Grendelplein. Zo'n beetje geloof ja. ik aan het 18,3 kilometer nog maar. Hè. Uh, renners op weg naar de laatste beklimming van de Kouwberg. En die zal uh, scherprechter zijn. Uh, over 800 meter uh, begint die Kouwberg. Wauw. Dat is nu. Die, Dat is nu. En die twee mannen, die zitten er, Casparato en Croce, zitten er vlak achter, nog maar 15 seconden. Ze dus kunnen ze al zien. Kijken de koplopers in de groep. En ik vertel je één ding. Het is erop en erover zo meteen. 13 seconden, 38 seconden voor het peloton. Wie weet wat die nog kunnen doen. Hè? Want daar zitten toch een paar kanjes in. Onder andere uh, uh, Gezink, Tankink, Mollema. Dat zijn mannen die echt een tempo kunnen maken Kom in het nu peloton. Aan. Die zijn ook alweer de bocht om. Wat een spanning <laughs> trouwens daar in dat zuid limburgse land. Heerlijk toch? Het is echt een hele mooie Amstel Gold Race deze keer. En er wordt gesleurd op kop... door mannen van de bekende ploeg van de Wolfgang... die al heel veel gewonnen hebben... Uh, uh, dit seizoen. Ik weet niet of ze in deze race nog een, uh, een rolletje kunnen een spelen. Ik zie een BMC-renner waren ook ja. in het, uh, aan Ziel het en het, zit gaat van een, voren. En daar komt een, een demarrage van een van de Nederlandse renners. In die oploop naar de Kouwberg. 10 seconden is nog maar de voorsprong van de vijf koplopers op de 2. En dat zijn Kreutziger en Gasparato. En jongens, jongens, jongens van de spanning. 38 seconden, 37 seconden is nu de achterstand van het peloton. Daartussen zwerft dus een renner uit de ploeg, de Nederlandse ploeg. En daarvoor sluiten nu Gasparato en Kreutziger aan bij de vijf koplopers. En wat ik al zei, erop en erover, of zal het ze niet lukken? Wat een spanning. 17,7 kilometer. Peloton op 34 seconden. Eén Nederlander die ertussen hangt. Kan niet goed zien wie het is. Maar dat zullen we zo heel ja. snel weten. Uh, was... Oh, het is... Nee, ja? Wie... Ja, ik weet niet wie het nee, is. Ja, goed, in ieder geval uh, we zagen we net uh, wel no. een, uh, een Sunwebrenner uh, met pannen staan. En dat blijkt dus Michael Matthews uh, te zijn. Ja, en die dat... uh, kan dus nu gewoon uh, een streep uh, zetten door zijn ambities... om ooit nog deze Amstel Gold Race... Tenminste, hey, voor dit jaar uh, te gaan winnen. Het zal hem niet gebeuren, die Denk jongen heeft altijd pech, hè. Het is natuurlijk heel, heel vervelend. De bal rolt in Eindhoven. Er is een minuutje aan de gang. PSV is onderweg met Ajax. Oei, 19 kilometer nog? Nee, wat zeg ik? 17,5 kilometer. Voorsprong van de koplopers. 25 seconden op het peloton. Peloton dat jaagt en steeds met de Belgen voorin nu uh, probeert bij te komen. Oei, oei, oei, oei. Laatste beklimming van de Gouwberg. En dan weten we het allemaal. Ja, de ja. Nederlandse renner is ingelopen door het peloton. Peloton waarin nu weer een man van... Oh, dat is Gilbert. Die eruit weg springt, maar die krijgt geen kans. Want ze sluiten gelijk weer bij hem aan. Het is heel spannend. Heel ja. spannend. Nog uh, 17,2 kilometer. Voorsprong van 17 seconden van de koplopers op het peloton. Koplopers zien we even niet, maar ja, wat zal er gebeuren? Ik weet het niet. De tier valt aan op de Kouberg. Casparato en Kroetsjker zijn inmiddels bij de koplopers gekomen. Dat hebben we u gezegd. 16 seconden is nog maar de voorsprong. En er is nog 17 kilometer rijden. het grote kijken is trouwens ook alweer begonnen. Ja, en hier is, uh, het is jammer, echt, uh, ze kunnen veel beter <laughs> gewoon doorfietsen... en proberen die boelen te halen natuurlijk. <laughs> hè? Nou, dat gaat ook wel gebeuren, daar, daar ben ik ook niet zo bang voor. Nou, ja, is... uh, maar we we, ze gaan natuurlijk nog even een kort rondje naar beneden... richting uh, uh, Geulhem, want dat uh, zit er ook nog in. En dan komen ze nog een keer terug op die, op die Kaalberg. Dus we zijn er nog niet. In de derde minuut is het de eerste gevaar van Ajax. Neres gaat langs Brunet en zet voor. Maar is iemand eens eerder bij de bal dan Donny van der Beek. Ja, over nog wat uitslagen die, die ik hier voor me snufferd heb. Nak tegen Willem 2, 1-2, Feyenoord Utrecht 3-1. En Groningen Roda JC. Het staat er een beetje ongelukkig, maar volgens mij was dat 2-1. Toch? Uh, Ik zeg het maar? Uh, ja, Groningen, ja, maar... Groningen heeft met 2-1 gewonnen. Ja. 16,1 kilometer voorsprong nog maar 13 seconden. En er ja. zijn twee man die er springen. Ja. BMC-renner. En uh, denk zo te zien eentje van uh, de ploeg van De die, er, uh, die erbij zit. Uh, die zijn nu uh, uh, eruit uh, ge gemuist, eigenlijk oh. uit het, uh, het, ja, de achtervolgende grote groep. Uh, de koplopers, die zijn met z'n zevenen. Want uh, daar zijn er twee aangesloten. Ja, er zijn er twee uit. Uh, uit uh, grote... We komen nu de eerste keer over de finishlijn. Ja, Zoals ja. u weet is er nog een kort rondje hierna. Een kort rondje van 15 kilometer en een paar honderd meter. Het is spannend. Het is heel erg spannend. Het is een mooie kopgroep. Sterke renners. Maar dat is altijd zo, hè? de Gold. 15,2 kilometer voorsprong. 16 seconden op het peloton. En... Je vond de muziek al goed, toch? Ja, lekker. Ik ga je nog veel blij maken, ja, jongen. Lijkt me Komt hij aan Walen. Oh. Oh. fine, line Between whiskey and water into wine Mits a long You're down and out and out here on your own It don't matter who you are And it's time to lock and load Everybody's got a little outlaw winter Crow peas hiding in their black And a heartbeat beating into a rock and roll rhythm, yeah Everybody got a couple scarred up knuckles Ik kan er net niet bij. Wielrenners nog 13,8 kilometer, voorsprong 16 seconden. In the back of diamond back battle With a quick strike venom. Everybody's got a little outlaw winner. Everybody's got a little outlaw winnow Chrome piece hiding in the blacked out denim Heartbeat beat to a rock and roll rhythm, yeah Zongfestival liedje en uh, nou hij gaat er waarschijnlijk ook wel hoge ogen mee gooien. Uh, deze Whalen en dat hebben we jaren geleden dachten we dat ook met 2014. En toen maakte hij nog onderdeel uit van de Common Linnets En toen zei iedereen in de kroeg van nou wat moeten we doen met dit liedje. En uh, ze werden vervolgens gewoon tweede. Dus uh, het zegt dus helemaal niks. Wat ook niks zegt is de Ansel Gold race, uh. Krek van Avermaat is weer bezig. Die is in de aanval, maar die krijgt niet veel steun, niet veel ruimte. Het pelotonnetje staat op punt om bij de koplopers aan te sluiten. De achterstand is nog maar 9 seconden, 6 seconden, 5 seconden. En dan hebben we dus een hele kopgroep die de laatste zeg maar 13 kilometer ingaat. Ik vind het een prachtige race, wat vind jij? Ja, uh, je, het is toch een beetje op het punt van je stoel. En ik verbaas mij over die Peter Sagan. Want vorige week was hij nog helemaal uh, bijna op. Uh, maar wel als winnaar over de streep in, op dat wielerbaantje bij uh, Roubaix. Maar nu zit hij toch ook weer helemaal van voren. En ja, je zei het al. Jan Raas is een van de mensen die ooit nog eens een Parijs-Roubaix en een amsterdam Cold Race in één seizoen wist te winnen. Er was er nog één. Daar ben ik even gauw de naam van kwijt. Maar goed, dat was er, was er was er dus nog één. Maar Sagan zit driftig te solliciteren naar zo'n rijtje van zowel Parijs-Roubaix winnen. Als de Amsterdamse Gold Race probeert iemand van Quickstep er even doorheen te komen. Er is het een en ander aan de gang. Waar de Nederlanders zijn, dat vertelt, vertelt de, de wedstrijdverslaggeving uh, niet. Want uh, Geesink en Mollema zijn er al uit. En ja. Bert-Jan Lindeman is er al een tijdje niet meer bij. Maar in de kopgroep rijdt die dus die Oscar Riesebeek nog altijd uh, gewoon vrolijk rond. Uh, of die daar nou nu nog zit, Henny? Weer is Neres erdoor, aan de rechterkant na een pas van Kluivert. De voorzet van de buitenspeler is niet ideaal voor Huntelaar... die tegen Swaap aanschiet. Maar dan is het gelijk weer PSV. Ajax maakt achterin fouten. De Jong kan schieten, zijn schot wordt geblokt... en is een makkelijke prooi voor Onana... Jongens, alle tweede kant, het is bijna niet vol te houden. Nog 12,2 kilometer. Viervoudig winnaar van uh, de wedstrijd Gilbert is gelost. Op weg naar de finish wachten renners alleen nog de Bemelerberg... op 6,9 kilometer van de streep. Ook daar druipt de spanning eraf. Sagan rijdt op kop van de kopgroep. Ja, en... en... Waar ik me inderdaad al inderdaad over verbaasd. Maar er zitten volgens mij nog meer van uh, mensen bij van naam. Die uh, gewoon zomaar die wedstrijd op uh, deze zondagmiddag uh, kunnen winnen. Maar goed. Uh, Kreuziger uh, hou hem in de gaten. Casparato, hou, hou hem in de gaten. Dat zijn mannen die hebben die wedstrijd allemaal een keer gewonnen. En die weten precies hoe het moet in de finish. Er zit trouwens ook een lotto. Dalman zit er ook nog bij. Dus wie dat is, dat moeten we nog even bekijken. Maar We kijken ook alleen maar even uh, van het beeld wat hier uh, tot ons komt af en uh, zo af en toe uh, zie ik Hennie een beetje uh, kijken of er nog, uh, nog daadwerkelijke uh, dingen zijn uh, PSV Ajax, dus, uh, heb je daar nog iets uh, nou, over? Wat nee, uh, gebeurt uh, op dit moment uh, uh, Ja, uh, alles uh, in een uh, stroomversnelling ik uh, kijk ook even weer naar, uh, naar links 11,1 kilometer, 18 seconden voorsprong voor de koplopers. Dat zijn er een stuk of 10, zeg maar. En het is daar Peter Sagan, de wereldkampioen, die het meeste werk doet. Het is ongelooflijk spannend. Uh, bij PSV Ajax ook. Schöne, met een vrije trap in de tiende minuut. Op een voor hem toch leuke plek. Maar de Deen schiet echt meters over en naast. Ja, uh, het is inmiddels uh, vijf minuten voor vijf. En ik, uh, ja, we gaan zo meteen uh, weer we, naar het nieuws. Ja, dat lijkt me een goed plan. En dan hebben we ook nog iets uh, van een stuk muziek. We toch? hebben zeker nog even een stukje muziek. Uh, na het nieuws komen we nog even bij jullie terug. Ja, ja nog heel het, even één ding. Want ja. het, het is okay, natuurlijk is toch wel leuk dat er een elite groepje weg is... Uh, dat nu bij de koplopers is aangesloten. En daar rijdt dus één Nederlander bij. En dat is meneer Riesebeek. Ik denk dat we maar eens even moeten gaan kijken... wat hij allemaal gedaan heeft in het verleden. Want als je in de finale van de goaltrace... met al die grote mannen als Sagan en Valver Valverde... die ik overigens getipt had... als je daarmee omhoog kan in die laatste kilometer... ben je wel een kanje natuurlijk. Riesebeek. Ik ga hem even googlen. Kijken of er nog iets te vertellen is. Hij rijdt in ieder geval voor de ploeg. Dat, ja. dat, dat is één ding wat zeker is. Maar, maar dat ik... is al prachtig natuurlijk. Ja. Nog 10 kilometer, 23 seconden voorsprong voor de groep. Met Riesebeek en Sagan. Ja. PSV, Lozano zet voor de jong schiet bij de eerste paal, maar hij schiet tegen Onana aan. te gaan. 21 seconden voorsprong voor de groep met Philippe, Valgreen Andersen, Wellens en vogelzang. De Nederlander Riesebeek. 25 jaar, tweedejaars rompotrenner Zit erbij, maar heeft het moeilijk. Zakan is sterk. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.